Beleggers reageren positief op de jaarcijfers van Heineken. De bierbrouwer maakte een netto winst van ruim 1,4 miljard euro... 37 procent meer dan een jaar eerder. Het aandeel Heineken is met een plus van ruim 4 procent... de grootste stijger op de AEX-index. Volgens Heineken is de winst van afgelopen jaar onder meer te danken... aan overnames in Mexico... Ook ING maakte de jaarcijfers bekend. Na een verlies in 2009 maakte bank en verzekeraar nu weer winst. Afgelopen jaar ruim 3,2 miljard euro. Beleggers zijn daar minder van onder de indruk. Het aandeel staat ruim een half procent in de min.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 In het golfstaatje Bahrein wordt voor de derde dag op rij gedemonstreerd voor hervormingen. Een plein in de hoofdstad Manama is door de betogers omgedoopt tot Tahrirplein. Bij de protesten in Bahrein zijn de afgelopen dagen drie doden gevallen. Een man uit Amstelveen is gisteravond op een schietbaan ernstig gewond geraakt. De man van 35 heeft mogelijk zichzelf in zijn buik geschoten. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, zegt de politie. Lijkt het erop dat we hier te maken hebben met een met een, echt een ongeluk. Maar uh, nou ja, in theorie kun je ook niet uitsluiten dat er sprake is van een uh, poging tot zelfdoding. Of uh, ja, dat de, de mogelijke andere aanwezigen, uh, die overigens niet op de schietbaan stonden... maar al uh, aan de bar zaten gisteravond, uh, dat die daar ook een handje in hebben gehad. Dat kun je niet uitsluiten. Het incident gebeurde op een schietbaan in Amsterdam waar nog drie anderen aanwezig waren. De man is inmiddels buiten levensgevaar. Dan het weer nog in de loop van de ochtend droog met vanuit het zuiden zon. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. Het wordt 7 graden in het noordwesten tot 9 in het zuidoosten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog files op de A4 naar Den Haag. Bij Zoetewaarder in Dijk nog 3 kilometer. De A9 richting Amstelveen, ook 3 kilometer voor knooppunt Rottepolderplein. Korte file nog op de Ring Amsterdam. De A10 voor knooppunt Koenplein, 2 kilometer... En op de A20 in de richting Gouda staat voorknopend Gouda nog drie kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar allerlei stokken weer open. Geen bredere files, maar openbaar vervoer. Kiespartij voor de dieren. U zoekt een bank met de beste rente die verantwoord met uw spaargeld omgaat.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Bij je heroïneverstrekking aan verslaafden scheelt de samenleving miljoenen euro's per jaar. 40 jaar geleden werd een surfplank in Nederland geïntroduceerd. Alle wegen in Nederland voorzien van zonnecellen... en we kunnen de kolencentrales in de Eemshaven weer gewoon opruimen. We hebben een enorm wegennet in Nederland uh, dat heel veel zonlicht opvangt. Als je wat sommetjes maakt, is dat voldoende... om alle voertuigen die daaroverheen rijden aan te kunnen drijven met energie uit die weg. En toch van Ton Kas. Het is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Vrije heroïneverstrekking op recept aan langdurig verslaafden is een groot succes... ...concludeert psycholoog Peter Blanke na ruim tien jaar onderzoek in de grote steden. Goedemorgen, meneer Blanke. Goedemorgen. Waarom is het weggeven van verslaafd gif een succes? Nou, wat wij hebben gedaan, zoals u dat al zegt... aan uh, langdurig verslaafden, heroïneverslaafden... daar is een uh, vrij uitgebreid zorgaanbod voor. Uh, van afkickprogramma's, van ver, ver, programma's met vervangende middelen... substitutiemiddelen zoals methadon, buprenorfine. Ja. En veel verslaafden hebben daar baat bij. Maar er is een groep en die heeft al deze vormen van zorg gehad... en daar gaat het eigenlijk nog steeds slecht mee. Die hebben een slechte gezondheid, die zitten wel in de methadonprogramma... Ja. gebruiken desondanks toch nog steeds bijna dagelijks illegale heroïne bij... Ja. En we hebben in 1998 vanuit de Centrale Commissie Behandeling... heroïneverslaafden, de destijds geïnstalleerd door minister Borst... gezegd, laten we nou eens gaan kijken of we bij die groep verslaafden... die dus helemaal geen baat hebben bij bestaande zorgaanbod... Ja. of die wel baat zouden hebben... wanneer ze heroïne op medisch voorschrift gaat ge geven. Ja. En het antwoord is dus? En het antwoord is dat dat inderdaad het geval blijkt te zijn. Uh, ja. We hebben dat onderzocht... We hebben van tevoren gezegd, van, nou willen we dat doen aan mensen... dan moet er echt sprake zijn van een klinisch relevante verbetering... in hun gezondheid. Wat is dat? We hebben van tevoren gedefinieerd als een gezondheidsverbetering... van tenminste 40 En dat is dan met bestaande vragenlijsten en meetinstrumenten... op het gebied van lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid... en sociaal functioneren. En sociaal functioneren hield onder andere in... dat er dan sprake zou moeten zijn van een afname... van uh, illegale activiteiten, criminaliteit. Ja, diefstal dus. En een... ja. Sorry? Diefstal dus. Precies, ja. ja. En het is trouwens niet alleen diefstal. Want het betekent bijvoorbeeld voor veel vrouwelijke verslaafden... die deelnamen was daar geen sprake van diefstal als prostitutie. En het betekende ja. ook dat verslaafden kleine klusjes deden... Uh, in de illegale drugshandel. Dus dat ze op de uitkijk stonden voor dealers en dat soort dingen. Dus het blijkt te werken? En dat blijkt te werken. Ja, het gaat met zo ruim de helft van die verslaafden... die twaalf uh, maanden uh, aanbod heroïne op medisch voorschrift krijgt... gaat het met ruim de helft van die verslaafden beter. Ja. En als je dat vergelijkt met de standaard metadombehandeling... Is dat, en daar zou die, uh, gaat het met zo'n 25 tot 30 procent mensen beter. Dus ja. dat is een vrij aanzienlijk verschil. En Goh. nogmaals, wat heel belangrijk is voor een groep die al heel veel zorg heeft gehad. en ja. die daar nooit baat bij had gehad. Hoe groot is die groep? Nou, op dit moment, het is namelijk een heel lang traject geweest. U zei het al in de inleiding. Ik ben daar uh, samen met mijn collega's al meer dan tien jaar lang. doen we dat onderzoek daarnaar. Um, en um, uiteindelijk is op grond van ons onderzoek... uiteindelijk in uh, 2006 heroïne geregistreerd als geneesmiddel... door het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Ja. En in 2009 is ook de opiumwet aangepast. En er is nu dit behandelaanbod in, uh, in 15 steden, vindt dat plaats. Mm -hmm. En in twee van die steden zijn twee behandelunits... in Amsterdam en Rotterdam. Dus in ja. totaal zijn er nu 17 behandelunits in het ja. hele land. Maar mijn vraag maar zo... is eigenlijk hoeveel ja, mensen dat, ja? dat, Daar kwam ik nu. Daar, die oh, daar, ja? En daar worden zo'n 700 <laughs> tot 800... Uh, Heroïneverslaafden, die krijgen daar dus dagelijks het aanbod om heroïne onder medisch toezicht uh, tot zich te nemen. Juist, in totaal dus 700 tot 800 mensen in ja. heel Nederland. In heel Nederland. En ja. hoe kan dat, dat als we het op deze manier doen, dat het ons dan miljoenen euro's per jaar. Eh, ja, die miljoenen euro's, dat is, dat is een berekening die ik zelf niet heb gemaakt. Maar dat hoorde ik net. Dus ik heb wel gauw zitten rekenen van goh, hoe, hoe komen we daaraan. Maar wat we wel onderzocht hebben, is die, die behandeling met heroïne. Dat is wel een relatief kostbare behandeling. Mm -hmm. Als je het vergelijkt met standaard methadonbehandeling. Mm -hmm. Maar de gezondheid van mensen verbetert. Criminaliteit neemt af. Dus uiteindelijk, als je alle kosten bij elkaar optelt. Niet alleen van de behandeling, maar ook van de medische zorg die mensen verder nog gebruiken. Ja. maar ook kosten van politie, justitie, gevangenis... kosten uh, maar, schade aan de samenleving ja. van uh, criminaliteit... dan zien we dat per patiënt gemiddeld per jaar... de besparing zo'n 13.000 euro is. En ik denk inderdaad, als je dat keer 700 doet... dat je dan op een paar miljoen komt Juist. op jaarbasis. Ja. Goed, dan wordt er behoorlijk nog wat geklauwd. Ja, uh, dat, dat verschilt heel erg. Wat ik zei, om in, voor die behandeling in aanmerking te komen... moesten mensen een slechte gezondheid hebben. Ja. Psychisch, lichamelijk of sociaal functioneren. Nou, wat we zagen is dat zo'n 60% van de patiënten die in deze behandeling kwam... die hield zich bezig met criminele activiteiten. Voor vrouwen was dat prostitutie. Ja. Uiteindelijk was het zo'n 40% die zich bezighield met diefstal... Ja. Dat betekent dus ook 60% niet. En inderdaad, ja, daar is de nodige uh, maatschappelijke winst uh, op te behalen. Als mensen daar, uh, en dat zagen we ook in onze, uh, in onze studie. Ja. Die verslaven die met criminele activiteiten bezig waren... en behandeld werden met heroïne op medisch voorschrift... Ja, die stopten daar zo goed als helemaal mee. Twee uh, belangrijke vragen nog. Eén, hoe komt u eigenlijk aan die heroïne? De heroïne wordt geleverd door een apotheker. Die wordt uh, volgens internationale richtlijnen van Good Manufacturing Practice... Wordt dat bereid. Dus dat is farmaceutisch zuivere heroïne. Juist, het wordt niet ergens achterover gedrukt dat een, pa een nee, partijtje opgeduikt wordt door heroïne. Het is echt, nee, het is echt een medische behandeling. En net zoals iedere medische behandeling ko komt de medicatie van een apotheker vandaan. Goed. En de laatste vraag is: uh, wat gaat er nou met deze uh, bevindingen gebeuren? Met andere woorden, wat gaat de politiek hiermee doen? Nou, de bevindingen, wat ik, ik schetste net al: de, de politiek heeft eigenlijk al in het verleden keuzes gemaakt door inderdaad uh, heroïne aan te bieden bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen, en door die hele behandeling uit te breiden naar. 15 steden, 17 behandelunits en zo'n 800 behandelplaatsen in het hele land. En vooralsnog uh, is het de bedoeling dat dat, uh, dat dat ook gewoon doorgaat de komende jaren. Peter Blanke, psycholoog, deed 10 jaar onderzoek naar verslaving in grote steden. Ik dank u wel. Graag gedaan. Hier groeien wij ons vlees, ja. Onderzoekers werken keihard aan de oplossing van de grote problemen van deze tijd. Het doel is malaria onder controle brengen. Wij willen het energieprobleem oplossen. Het terugdringen van het broeikaseffect. Voortgekomen uit een droom. Maar worden deze dromen werkelijkheid nu geld voor innovatie opdroogt? Dan loopt het op een gegeven ogenblik dood, denk ik. Deze week in Goedemorgen Nederland binnen handbereik. Zodat Nederland een ambitieus en toonaangevend land blijft in Europa en in de wereld. Zonne-energie, dames en heren, is nog duurder dan stroom uit kolen. Maar dat verschil wordt wel steeds kleiner. Gevolg, een zonnige toekomst voor ons wegdek. In Amsterdam is een klein stukje... Nou ja, asfalt mag je het niet noemen. Hoe moet ik dit noemen? We zien hier een prototype van een fietspad... dat zonne-energie kan opvangen en omzetten in elektriciteit. Veel mannen in pak bij de presentatie van de Solar Road. Een stuk weg met ingebouwde zonnepanelen... Het is een samenwerkingsverband tussen twee bedrijven... de provincie Noord-Holland en onderzoeksinstituut TNO. Het is eigenlijk voortgekomen uit een droom. Sten de Wit is onderzoeker bij TNO en de geestelijk vader van de Solar Road. We hebben een enorm wegennet in Nederland uh, dat heel veel zonlicht opvangt. Als je wat sommetjes maakt, is dat voldoende om alle voertuigen... die eroverheen rijden aan te kunnen drijven met energie uit die weg. In het laboratorium werken de prefab-wegpanelen met ingebouwde zonnecellen. Volgende stap is een praktijkproef buiten... Bij Crommenie moet nu 100 meter fietspad met zonnepanelen worden uitgerust. Het wegdek op dat fietspad is van Hufterproof glas. Daaronder zitten uh, zonnecellen, die, uh, en daaronder zit weer een betonnen uh, bak. Er komt er een optische laag tussen en die optische laag concentreert eigenlijk het licht wat door de toplaag heen komt op kleinere zonnecellen die onderin liggen. Een soort vergrootglas. Eigenlijk een soort vergrootglas. En daardoor heb je dus minder zonneceloppervlak nodig en dat is heel duur en daarmee kun je de kosten dus ook uh, reduceren. Ja, de kosten, dat is een belangrijk punt, blijkt als ik praat met Arjen de Bond, technisch directeur van het bedrijf Ooms, dat geld stopt in de Solar Road. Wij zorgen voor alle onderdelen, behalve de elektrische onderdelen. Is er al genoeg geld bij elkaar om die vijf jaar durende proef, om die uh, gefinancierd te krijgen? Uh, nog niet. We zijn er mee bezig, maar we zijn, het, is nog niet, het plaatje is nog niet rond, laten we het zo maar zeggen. Want als ik hier zo deze middag bij Nemo in Amsterdam hier aan de kade sta... dan staan er vlaggen en er ligt een mooi stuk wegdek. Dan lijkt het, alles is ik kan heen kruiken. Uh, we weten wat we moeten gaan doen, maar financieel zijn we er nog niet uit, nee. Laat ik het zo vragen, hoeveel procent van het totaalbedrag mist u nog? Nou, ik denk twee derde. Twee derde nog? Ja. Ja, het is natuurlijk toch technologie die je dan op termijn relatief makkelijk kunt kopiëren, lijkt het. Dus dat maakt het toch nog wel lastig. En wil je dan echt uh, ja, her en der uh, 100 meter neerleggen, heb je toch wel overheidssteun nodig. Waarom? Ja, ja financieel voornamelijk. Ja. Kijk, er, uh, iedereen heeft wel een fietspad ter beschikking waar hij dit neer wil leggen, dat is het punt niet. De provincie Noord-Holland levert dat fietspad. Solar Road Pleitbezorger Bart Hellig is GroenLinks milieugedeputeerde in die provincie. De 50.000 euro die hij bijdroeg aan het project is nu al op. En innovatiegeld is tegenwoordig moeilijk te vinden. Je ziet dat alle overheden ook gemeenten moeten bezuinigen. Wij als provincie ook moeten bezuinigen. En het Rijk is nu ook hard aan het bezuinigen. En dat, ja, dat merken wij dagelijks. Wat betekent dat voor innovatie? Ook voor die tak van sport is er minder geld beschikbaar. Dus er moet ook meer bij bedrijven zelf vandaan komen. Die hebben het ook moeilijk. Ja, nee, dat is natuurlijk uh, ja, het grote probleem waar we nu met z'n allen in zitten. En je zou daar als overheid mee dan nu gebeurt anticyclisch mee om moeten gaan... om de diepe dalen in de economie inderdaad te dempen. Zoals we met z'n allen weten zit er een ander kabinet in Den Haag. Hoeveel de proef met die 100 meter fietspad met ingebouwde zonnecellen precies gaat kosten wil geen van de aanwezigen me vertellen. Wij moeten denken in de orde van, uh, van enkele miljoenen. Duidelijk is wel dat die benodigde miljoenen ja nu nog niet zijn. Applaus binnen in de zaal als er een letter of intent wordt ondertekend tussen twee bedrijven, de provincie Noord-Holland en TNO's Mart van Bracht, Managing Director Energie. Die geeft volmondig toe dat die praktijkproef op die 100 meter fietspad nog allermens zeker is. En dat de hele bijeenkomst een verkoopdemonstratie voor een idee is. De Solar Road. Doel? Het vinden. ...van investeerders. Want in Den Haag innovatiegeld krijgen is nu moeilijker dan ooit. De innovatiemiddelen van de, van de centrale overheid van Nederland... ...die, die worden gewoon uh, aanzienlijk minder. En dan praten we dus Haag... bijvoorbeeld over de aardgasbaten... En, uh, ...die ja, ja. voorheen voor een deel naar onderzoek ja, gingen. Nee, dat dat is nu afgelopen. Dat is weg en, en uh, innovatiesubsidies die worden minder. Dus uh, dit idee was vijf jaar terug makkelijker te financieren... ...met overheidsgeld dan nu. En daarom uh, zal de bijdrage uit uh, regionale fondsen of, en uit uh, Brussel... en van bedrijven, die worden gewoon belangrijker. Nou, het wordt dus moeilijker. Het wordt moeilijker, ja. ja is zo. Ja. Ja, op het moment dat dit uh, succesvol is en grootschalig wordt, uh, wordt uitgerold. Terug bij de geestelijk vader van de Solar Road, Sten Wit. Dan betekent dat inderdaad dat voor een, een deel van de energievraag... voorzien kan worden uit, uh, uit, uit, uit zonne-energie. In de winter, dan ligt er sneeuw of er liggen bladeren... Inderdaad, dat is natuurlijk iets wat met duurzame bronnen samenhangt. Die geven energie op het moment dat ze er zijn. Als er zon is, heb je stroom. En dat betekent dus ook dat je in je energieconcept wat zult moeten doen... om te zorgen dat je ook in de momenten waarop er geen aanbod is van duurzame energie... toch uh, aan de energievraag kunt voldoen. Kortom, dan heb je nog, toch nog een centrale nodig als backup. Je zult altijd een combinatie moeten maken met uh, wat meer reguliere energiebronnen... Um, om te zorgen dat je altijd aan je energievraag kunt voorzien. Bijdrage was dat van Harm van Atteveld. En morgen in binnenhandbereik, Handbereik, straks de olie op is, produceren de planten nog te weinig biodiesel voor ons allemaal. Maar de oplossing die is nabij. Dus we zijn eigenlijk als het ware die plant opnieuw aan het uitvinden op dit moment. Een, een, een systeem wat in principe na kan doen wat er in de planten gebeurt. En liefst nog wat beter. Dat is morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd. Welkom op Goedemorgen -nederland Straks de man die windsurfen in Europa introduceerde. Maar eerst het, ochtendhumeur van Tonkas. Kas. Ons collectieve bewustzijn is een klein wondertje evengoed. Het begint al te werken vanaf dat de tv aangaat... en stopt pas na dag. Maar als ik een vreemdeling zou moeten uitleggen... wat naast dag voetbalplaatjes en stampot... zowel nog meer van typisch Nederlandse volksaard getuigt, dan zou ik hem eens naar zo'n programma van Ivo Nieuwe laten kijken. Ivo gaat door voor een van onze grootste reporters... En wat ik zo knap vind, is dat hij die status heeft bereikt... zonder dat ik hem ooit op een relevante vraag heb weten te betrappen. En als ik de lijn even mag doortrekken... het is precies die mate van onbenulligheid... die bij veel zaken aan de basis staat van ons succes. Daar kunnen ze in het buitenland mooi een puntje aan zuigen. Niet zo'n bescheiden over te zijn dus. En dat zijn we dan ook niet, om nog een markant volkstrekje te noemen. Afgelopen zondag was Yvonnee op bezoek bij Gilbert en George... Gilbert en George zijn kunstenaars die internationaal aan de top staan. Aan hun werk zijn wereldwijd meer exposities gewijd... dan aan welke andere levende kunstenaar dan ook. Zij maken offensief, monumentaal werk rond grote thema's... als dood, politiek, seksualiteit en religie. Ze Zij zijn pioniers geweest voor de performancekunst, de videokunst... en de conceptuele kunst. En van grote invloed op een hele horde nieuwe Britse kunstenaars... waaronder Damien Hirst en Mark Quinn. Nou vind ik bar weinig goed, maar het werk van Gilbert en George... vind ik toevallig heel erg goed. Reden om te kijken dus. Na zo'n populaire inleidingtje op Jip en Janneke Toon... gaat Ivo's eerste vraag over dat een van hun eerste kunstwerken... Living Sculpture, volgens hem toch vooral waarschijnlijk een manier was... om aan geld te komen. Kort daarna voegt Ivo eraan toe dat hij het ook wel heel veel geld vindt... waarvoor het krullen Muller pas geleden werk van ze heeft aangekocht... Dat gezegd hebbende zit Ivo vooral nog te vissen naar hun relatie. Oh, kijk, zegt hij achter hun rug om. Er zijn wel twee slaapkamers. Ook probeert Ivo erachter te komen waarom de secretaresse precies is ontslagen. Verder vindt hij het belangrijk om te weten hoe zij ochtends hun kleding uitzoeken en of ze vaak dezelfde stroptasjes dragen. Dat Kilbert en George misschien wel eens een feestje geven om hun succes te vieren, meent hij aan de hand van een verzameling glaswerk te kunnen rechercheren. Dan neemt Ivo tevreden afscheid. Het staat er weer op voor vandaag. En kunnen wij ons afvragen hoe het komt dat wij hier voornamelijk beroemde dode kunstenaars kennen? Tonkas, morgen toch de humeur van Henk Spaan. Me levanto por la mañana mami y me levanto triste cuando me acuerdo de tu la cosa negra que tú me dijiste tú me levanto por la mañana mami y que no puedo más eh yeah. tú no me quieres tú no me quieres tú no me quieres pa na ay, tú no me quieres pa na ay, tú no me quieres pa na ay, tú no me quieres pa na, ay, Ik kom niet vandaag, ik kom niet vandaag. Ik kom niet vandaag, ik kom Ik kom niet vandaag, tú no me quieres, Ik kom van Gabriel Rios. Het is uh, zeven minuten voor half elf, dames en heren. Het ligt hier voor me. De wind werd mijn vriend, heet het. Boek van Joop Nederpelt. En uh, wie het weten wil, die Joop Nederpelt is de man die het windsurfen in Europa introduceren. De Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Nederpelt, waarom deed u Sorry. dat? <laughs> ja, waarom? Ja. Het is, is toeval, we waren in Amerika, ik, ik, ik had... Uh... Een aantal jaren eerder een wat vervelende affaire in, de, in een andere topsport. Natuurlijk werd afge afgekeurd door de Olympische Spelen, namelijk. Ja? Een paar jaar later zegt Anto Gezing tegen me, een oud ploeggenoot: Joop, je hebt zoveel ellende meegemaakt. Ik heb iets uh, aangeboden gekregen. Ga jij met me mee naar Amerika? Gaan we lekker daar twee weken vakantie houden? En daar zagen we Gin, Drake en Hal Schweitzer, dat waren Amerikanen in de buurt van San Marino. Ja, spelen met een golfsurfboord. En daar hadden ze een, een soort stok met een lap, noemen wij dat nu, met een, met een zeiltje opgezet. En zo waren ze aan het experimenteren om door de hoge golven heen te komen, eh, zodat ze makkelijker terug konden. we dat... kenden wel de surfplanken eh, vanaf Hawaii, zou ik maar zeggen, met die grote golven, eh, maar niet met een zeiltje erop. Juist. En dat bracht hen, eh, omdat ze niet altijd door, de, door die hoge branden kwamen... om er een zeiltje op te zetten. En zo, eigenlijk, eh, ontstond ineens van... -hip, je kunt er ook verder nog, eh, als je het goed doet... ja, de zemmen op. Nou, ik vond het wel leuk, een aardig speeltje, een windsurf. Het heette toen trouwens Baja Boord. Het heette helemaal geen windsurf. Ik zeg, stuur eens een ding op, je naar Holland. Ja, maar ja, we hebben er pas een paar uh, zelf uh, uh, gemaakt... en uh, aan het ontwikkelen, we zien wel. En na een jaar kreeg ik zo'n uh, zo speeltje binnen, ja... Juist. Wat, weeg, wat woog dat ding toen? Ja, inderdaad. Die wij die, die als eerste kregen, die ik als eerste kreeg dan... die, die woog meer dan 24 kilo. Hoeveel? 24 kilo. En nu heb je ze van 9 en van 6 kilo. Ja. Kwam je daar nou überhaupt wel mee vooruit? Ach, dat was natuurlijk een grap. Uh, uh, er was geen handleiding bij. Ik ging dat doen in, in brilen Daar had ik een vakantieadresje. En als ik dan uh, naar het water liep... Dan was het op het laatst dat de mensen elkaar aantikten en zeiden... hé, hé, hé, gaat weer. Kunnen we weer lachen? valt hij weer met dat ding? En ik moest iedere keer maar sjouwen met dat zware woord. Ja, klopt. Ja, goed. Dat ding is dan in Nederland. En hoe komt u dan op het idee om het niet alleen voor uzelf te houden? Gewoon als leuk iets voor uzelf, een hobby, zal ik maar zeggen. Of, maar dat het ook dan meteen geïntroduceerd moet worden op hele grote schaal voor iedereen? Ja, ik had natuurlijk veel, veel zakelijker moeten zijn en, uh, en zeggen... Ik, ik pak het zelf op, maar ik had dat idee niet. Het was mijn hobby, dat is één. Het werd mijn hobby, dat is één. Maar ik uh, informeerde wel een kunststoffabrikant uh, in het oosten van het land. Joh, is dat niet voor jullie om dat, uh, om dat te maken, zoiets? Nou, dat vonden ze heel interessant. Ze hebben dat toen ook opgepakt, maar moesten toen later... met de uitvinder, Halve Zwitser, die had het uh, patentrecht op uh, vastgelegd... Ja. En daar moesten ze mee gaan onderhandelen. En toen heeft die firma uit het oosten van het land... die heeft inderdaad uh, die dingen op de markt gebracht... in heel Europa en in heel Azië. In Amerika deed Holstwein ze dat zelf. Maar onder licentie bracht, brachten zij dat in Europa... Een, in, in twee jaar tijd zijn er miljoenen van verkocht. Ongelooflijk zelfs. Ja. ja. Hebt u er ook miljoenen aan overgehouden eigenlijk zelf? Nou, ja, liris. is. Oude. Li Geen bal dus. Ja, nou, ja, goed, dat ook weer niet, want ik heb een aantal dingen wel kunnen ontwikkelen. Ik, ben, ik heb de trapeze uitgevonden in het windsurfen. Dat was natuurlijk ook iets. Ja, Dat is tot nu toe nog steeds een heel gangbaar hulpmiddel om, om mee de harde wind te baas te kunnen. Beschrijft u hem eens voor mensen die het niet weten? Ja, die ik destijds ontwikkelde, dat is een soort haakje windsurfer, dat doe je met een mast en een giek. En dan aan de giek moet je een soort haakje, een derde hand als hulpmiddel. Om als de wind te hard wordt, dat die helpt. Dat je met je lichaam de giek kan vasthouden. Niet alleen met je handen. Ja. En als je die wil ontkoppelen, dan, moet je, uh, ja, dan, dan kun je hem, een soort touwtje rostrekken. Juist. Goed, u werd uh, de hele wereld over op een gegeven moment. Hè? Als prof ook, onder andere met Robbie ja, ja. Ne ne Nees, die de man die dat windsurf in zijn glorie dagen beleefde. Hoe, ja, ja. hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk een unieke belevenis. Uh, Robbie dat was toen een man die was in veelvoud bekend op heel de wereld. Dan Cruijff. Dat klinkt heel vervelend voor voetballers. Maar het is echt waar. Ja, ja, ja, ja, maar het is echt waar. Ja. En het was een enorme maarbon mens. Iedereen uh, had die tijd voor, sprak die aan. En ik ben toevallig vorig jaar, uh, uh, ja, dat was vorig jaar, was ik daar uitgenodigd. Joop, kom eens langs, want mijn uh, dochtertje wordt één jaar. Dat heb je in, in Hawaii. Hè? En, uh, Hoe bedoel je, dat heb je in Hawaii? Nou, in Hawaii was het. Als daar een kind geboren wordt en het wordt één jaar, dat wordt heel groot gevierd. Ah, zo? Ja. Wordt echt heel groot gevierd. Ja. Omdat vroeger werden de kinderen nooit ouder dan uh, uh, 60 dagen, 70 dagen overleden ze. Maar goed, dat wordt nog steeds, dat is nu nog traditie, wordt dat gevierd. Juist. En. Precies. Uh, <coughs> Ja. Ja, in ieder geval, u hebt een hele grote rol gespeeld... bij de introductie van die sport in uh, Nederland en in Europa. Uh, is Nederland heel belangrijk geweest eigenlijk voor de ontwikkeling... van die windsurf sport op het allerhoogste en ook op het olympisch niveau? Nou, buiten die producent hebben wij natuurlijk uh, fantastische goede... wedstrijdresultaten uh, ja, altijd kunnen neerzetten. Ja. Nee, vergeet niet dat uh, Steffen van den Berg was de ja. eerste olympische kampioen. En ja. het is natuurlijk uniek, nog steeds... En het is in Nederland ietsje minder, maar in het buitenland... Oh wee, als Stefan van den Berg aankomt, dan, dan is het de oud-Olympisch kampioen. Juist. Dus zo uh, beroemd en uh, belangrijk is die sport in het uh, buitenland... in ieder geval nog altijd. Allemaal te lezen in De Wind werd mijn vriend. Het boekje van uh, uh, Joop Nederveld over 40 jaar windsurfer. Ik dank u wel. Oké. Okay. Einde van deze uitzending. Het is bijna half elf. Zometeen Prem Time. Eens kijken of Prem zelf het woord voert of dat hij iemand van de straat heeft geplukt. Prem. <lacht> Nee, het was een leerling van het college gisteren. Leuk, meisje Sven. En ze deed het zo goed en zo Zeker, moedig. Het was ontzettend leuk. Nee, we staan vandaag bij het hoofdbureau van politie in Tilburg. Omdat de agressie tegen de politie is toegenomen. En we hebben Heuze Korpschef die belast is met agressie tegen de politie in de bus. En daar wil ik over praten. Want luisteraars, ik ben een grote voorstander van de politie. Maar dat weet u allemaal al wel. En een andere grote voorstander van de politie gaat u vertellen hoe het staat met het laatste nieuws. Dat is Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Verhagen vindt het teleurstellend dat het overleg over overname van MSD, het vroegere organon, op niets is uitgelopen. Volgens Verhagen heeft economische zaken met alle partijen gesproken en heeft ook premier Rutte zich ingezet. En Verhagen zegt verder dat zijn bemoeienis nog niet klaar is en dat hij beschikbaar blijft voor verdere gesprekken. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn aanhangers en tegenstanders van president Ahmadinejad met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde volgens de staatstelevisie bij de begrafenis van een man die maandag bij een anti-regeringsbetoging om het leven kwam. Het regime en de oppositie zeggen allebei dat het slachtoffer aan hun kant stond. Ook uit Libië komen berichten over gevechten tussen duizenden betogers en ordentroepen. In het golfstaatje Bahrein wordt voor de derde dag op rij gedemonstreerd voor hervormingen. En de Amsterdamse politie onderzoekt een incident op een schietbaan. Een man raakte ernstig gewond in zijn buik. En de politie denkt dat hij zichzelf heeft neergeschoten... maar onderzoekt of er ook drie anderen er iets mee te maken hebben. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Rem Remradakation. We hebben het met z'n allen democratisch besloten. De organisatie die belast is met het opsporen van misdrijven... en handhaven van de openbare orde, is de politie. We weten dat het de illusie is... dat alle politieagenten in Nederland geweldig zijn. Politieagenten zijn mensen en zullen fouten maken. Ze moeten iedere dag honderden beslissingen nemen en die uitvoeren. Het kan dat de burger het met de beslissingen niet eens zijn. Of is, taalfoutje. Maar wat moet je dan doen? Ik denk een klacht indienen, een kolom schrijven... het wangedrag filmen en op geen stijl of een andere internetsite plaatsen. Kortom, geweldloos protest. Helaas denken velen in Nederland er anders over. De agressie tegen politieagenten lijkt toegenomen. Wat moeten we ertegen doen? Zwaarder straffen, beter voorlichten... Politieagenten beter trainen om de agressie te voorkomen? Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapens-ntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We zijn in Tilburg bij het hoofdkantoor van politie Midden- en West-Brabant. Dat is aan de ringbank West. U mag langskomen, er is een open telefoon en u mag daar gebruik van maken. U mag ook bellen met 0800-1121. Mailen kunt u naar primtimeapenstaartntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1. Meneer Frans Heeres, u bent portefeuillehouder agressie tegen de politie. U bent hoofdcommissaris, hè? Ja, dat klopt. En hoe bent u begonnen? Ik ben begonnen met de officiersopleiding. En daar is je in de stage waarbij je ook op straat als agent werkt. Maar ook als uh, middenkader. En uiteindelijk ben ik uh, na een lange carrière de korpschef mogen worden in dit mooie uh, regiogebied. En wat, welk jaar bent u begonnen bij de politie? In 1978. Oh, dat is lang voordat men zo dacht over de politie. De politie is mijn beste kamerad. De politie weet op alle dingen raad. Als je naar de overkant moet of je weet de weg niet meer. De politie brengt je over en hij regelt het verkeer. De politie is mijn beste kameraad, Want hij staat je altijd bij met raad en daad. Dit was in de jaren 50 meneer Heres. En daaruit klinkt nog wel een bepaalde mate van. Ik ben ook opgevoed met dit liedje. Ik ben in 62 geboren. Daarin heb je toch een andere... Basishouding tegen de politie, namelijk... de politie is goed, weet je, en af en toe zijn er wat mensen die daar fouten maken. Is de basishouding tegen de politie in Nederland nog steeds hetzelfde? Nou, je ziet dat het gezag wat de politie moet uitstralen... en waarbij zo'n liedje niet helpt om het gezag te gaan verwerven... Eh, toch Waarom echt het afgenomen is. helpt niet? Nou, omdat wij uh, zien dat mensen uh, de politie ter verantwoording roepen. U zei net iets van, stel dat wij een, uh, een bon uitschrijven en dat gaat niet goed. Ja, het gaat ook over de professionaliteit van politiemensen. Maar het gaat ook om het feit, willen wij gecorrigeerd worden in ons gedrag? En soms willen we dat wel. En dan loopt het allemaal prima af. En soms gaat het verkeerd. En dan zie je echt agressie toenemen naar hulpverleners. En niet alleen naar de politie, maar ook naar de brandweer, de GGD en anderen. En het is tijd dat we dat gezag weer terugwinnen. Maar is dit natte vingerwerk, wat u zegt, of is het ook echt wetenschappelijk onderbouwd? Het is wetenschappelijk onderbouwd. We hebben metingen gedaan, tussenmetingen gedaan enzovoort. En we zien dat de agressie naar politie is toegenomen. Uh, fysiek, uh, maar ook verbaal en ook intimidatie. Ook zelfs naar de thuissituatie toe. Gelukkig zijn de laatste signalen van het laatste jaar zijn gunstiger. Het is minder ten opzichte van de politie. En uh, u zag ook met Oud en Nieuw dat er minder incidenten geweest zijn. Maar het is wel een hele lange weg die we moeten gaan. Frits uh, uh, Vlek, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het politiewetenschapsbureau. Wat doen jullie allemaal precies daar? Nou, wij doen een onderzoek op het gebied. En... Oké, okay. meneer Frits Vlek, er is iets mis met uw telefoonlijn. Het valt weg. Barbara gaat u terugbellen. Misschien dat we dan een betere lijn krijgen. Dan ontvraag ik ondertussen verder met meneer Herens. Meneer Herens, um, hoe... Waarom, sinds wanneer bestaat de portefeuille agressie tegen de politie in? Voor de duidelijkheid, alle hoofdcommissarissen zitten bij elkaar in de raad van hoofdcommissarissen. Klopt. En dan krijgen u sinds wanneer heb je die portefeuille agressie tegen de politie? Ik heb een jaar of twee, en dat was toen ook hard nodig. Omdat we zagen dat uh, de agressie en de ziekte, uh, die dat soms met zich meebrengt voor collega's, de spuigaat uitliep. We zagen een toename en een verbreding. Zoals ik al zei, ook naar brandweer en GGD en mensen met de, een publieke taak zoals sociale dienst en de gemeentereiniging omdat niet meer geaccepteerd werd dat er gezag werd uitgestraald. Um, en in die twee jaar hebben we echt een heel landelijk programma proberen te brengen... waarvan u wellicht ook spotjes heeft gezien van handen af van de hulpverleners... Ja. en ik zeg gewoon oh, met je flikken af van de politie. Maar, maar, maar dan, dan moet ik het voorstellen, dan gaan jullie vergaderen zeggen... jongens, het is een probleem. Uh, Frans, uh, wil jij de kar gaan trekken? En dan is het echt zo'n managementfunctie dat u dan gaat overleggen... en dat u met ideeën komt en dat die ideeën door alle koren... Hoe gaat dat? Dat gaat als volgt. Dan zeggen we jongens, wat we moeten doen is zorgen dat iedereen aangifte doet... Dus dat dat prioriteit krijgt, dat niemand wegvalt in het hele proces van aangifte doen. Dat we de schade gaan verhalen op de daders. En niet alleen de schade van een klap in je gezicht en je krijgt 50 euro boete. Maar ook als je ziek bent een week, een week lang dat uh, geld wat je normaal gesproken als werkgever moet betalen, dat te gaan doen. Tweede is, we gaan achter onze collega's staan. Dus als de eh, collega's schadevergoeding eisen, dan betalen wij als werkgever alvast die schadevergoeding. Want ze moeten wel elke keer weer in een situatie optreden waarin geweld kan optreden. Elke en... week is er weer horeca, om maar een voorbeeld te noemen. Dus uh, wat u doet is, als iemand je klap geeft, dan is dat strafbaar. Maar dan zegt u, de schade van die klap gaan we ook via, doet u via civiele procedures, dat die dader dan ook iedere uh, zegt moet maar afbetalen. Tot de laatste cent. Ja, en dat beleid werpt dus vruchten af. Ja, dat gebeurt in vele gevallen nu. Uh, we hebben ook uh, gezocht uh, naar wat kan er het beste gaan gebeuren. Dit zijn uh, de dingen die echt aangrijpen. Mensen in hun portemonnee pakken. En het laten zien dat je het niet wil uh, accepteren. Ook niet als werkgever. Dus zorg ook dat je aan de preventiekant werkt. Balisch misschien hoger. Zorg dat je mensen opgeleid worden, want dat is ook een terechtpunt hoor. Je moet ook je mensen opleiden. Wij zijn opgeleid in dialoog, deescaleren doorpakken. Soms moeten we doorpakken, accepteren mensen niet. Maar wij moeten wel zorgen dat we ook aan de preventiekant goede dingen doen. Jean-Pierre Randazzo stuurt de tweet. Vroeger was de agent je beste vriend, nu is het voor veel mensen een bonnenjager. Dat bevorderde de relatie met de burger niet. Um, als ik het iets verder doortrek... Um, je, je, je, je hebt, he, bedoel, we moeten ons aan de wet houden, allemaal. Um, maar je hebt een manier hoe je optreedt. Ja, nou, en bij die bonnenjagers dus als iemand zegt, moet je geen boeven vangen dan zou je als agent kunnen snappen dat het een opwelling is... dan kan je ook deescaleren. Wat ik merk, is dat vaak ook de jongere agenten zijn... die dan meteen in de houding springen en dan zeggen... en dan denk ik, ja, als je wil zieken, kan ik beter zieken. En dan zie je het escaleren. Ja, maar ik denk ook wel dat het een verhaal is wat niet helemaal meer klopt... wat blijft bestaan, zoals meer verhalen blijven bestaan... Um... Je ziet de collega's als ze zeggen boeven vangen, ja dat doen we ook, Er gaan wel 800 mensen per jaar dood in het verkeer. Als het gaat over de agressie in het verkeer, als u op een Rijksweg rijdt, ziet u altijd wel een overtreding. En ja, als je een bond krijgt, is het niet leuk van waarom ik en niet de ander. De ja. anderen komen ook. Uh, om een voorbeeld te noemen, wij vangen in Nederland met elkaar 250.000 boeven per jaar. Ja. Dus ja, we zijn behoorlijk goed en actief bezig. Ja. En het klopt, mensen kunnen daar boos over worden. En uh, uh, voor mij is altijd als eerste, als je naar de ander wijst, kijk even met drie vingers naar jezelf. Als je geen overtreding maakt. Kom je geen politieman of vrouw tegen? Wat ik, Mark Jacobs is oud-politieagent. En die zei als commissaris van de politie in Leeuwarden... hij stuurt een mail, was mijn motto bij het schrijven van een bekeuring... het contact eindigt met een hand en bedankt van de persoon die de bond kreeg. Uh, uh, dat, dat is het verschil met nu, hè? V nou, die, die hand kan hè, maar het is, ik wens u een veilige dag en een veilige thuiskomt. want daar doen ja. we het voor. We doen het niet zo omdat we zeggen, laten we eens leuk schrijven, want we hebben er zin in vandaag. Het zonnetje schijnt of het regent. Nee, het gaat om zingeving. Op deze kruising waar u nu bij staat... Ja, luisteraars, we staan hier bij een doorgaande weg. Als je hier rechtsaf gaat, ga je naar het centraalstation. Het is echt, ja, het lijkt wel een snelweg, kan je zeggen, ja. Dat klopt. En daar zijn dus ook dodelijke ongevallen geweest met echt veel letsel. En niet één keer, maar meerdere keren. Dat staat in de camera's, zoals wij dat noemen. Daar worden dus bonnen voor En dat is niet voor die zeven kilometer. Als ik aan u zou vragen, gaat u staan meneer Prem en loopt u eens met uw handen op uw recht met zeven kilometer per uur tegen een muur aan? Ja. Dat is die zeven kilometer waar mensen over klagen op feestjes en partijtjes. Dus misschien kan ik u straks nog even uitnodigen om dat te doen om te vragen hoe het voelt. Luisteraars, ik vind het heel erg. Ik word hier in de hoek gezet. Als u belt met 0801121 kunt u me helpen om Frans Herens nog enig tegen te geven. Um, Barbara, hebben we Frits Vlek alweer terug op een schone lijn? Nog niet, oké. Okay. John Klink, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe oud bent u? Ik ben 53 en ik ben ook in 1978 bij de politie in Rotterdam begonnen. Samen met Frans Herens. Nou, niet samen. Ik, ik, ik, ik ken hem wel als een, als een teamchef toen de tijd bij de verkeersdienst in Rotterdam. Aha. Um, hoe, hoe, als jij het verschil moet zeggen tussen 33 jaar geleden en nu, wat is het belangrijkste verschil? Ja, uh, uiteraard de mondigheid van, van de burger. Uh, die, die is uiteraard toegenomen. Maar uh, ja, ook de, de geweld is uh, toegenomen. Met name in de jaren negentig, kan ik me wel herinneren. Ik was. Uh, ik was toen ook uh, coördinator in het, uh, het uh, uh, team hier in Leeuwarden, ja, daar heb je natuurlijk ook het nodige meegemaakt. Ja, en uh, kan je een voorbeeld geven van hoe het veranderd is ten opzichte van vroeger? Um, ja, het, het, het verschil, ja, de, de acceptatie was natuurlijk, uh, wat, wat, wat Frans al zei, wat, wat groter als mensen den, uh, nou, terecht werden gewezen op fouten die ze hadden gemaakt. En uh, ja, nu moet je het echt uh, goed uitleggen waarom je uiteraard een uh, bekeuring uitschrijft. En uh, ja, men is nu het niet, niet altijd mee, uh, mee eens. Ja. En dan en en als ze drank op hebben in het avondleven, dan uh, gaat er. Ja, nou, ja, ik, ik kan me nog wel ook wel eens herinneren dat ik op een zo'n voorbeeld in zo'n horeca nacht, daar heb je altijd uh, duwen en trekpartijen uh, in de loop van zo'n nacht. Dan gaat inderdaad geen uh, horeca nacht voorbij. Of er is wel uh, een grote mate van oneenigheid uh, tussen, tussen publiek. Meneer uh, Herens, ik heb de eer mogen hebben om met de politie van Eindhoven... Een, voor het tv-programma Primetime op te trekken. En dan kom je op het straathoofd uit om vier uur s'nachts. En dan zit het, lijkt het wel op het Leidseplein in de, in, de, in de Koninginnedag. Zit helemaal vol met mensen. En dan moeten ze met twintig uh, politieagenten die hele menigte onder controle houden. Dat lukt wonderbaarlijk wel. Maar iedere avond vechtpartijen, mensen die glazen op elkaar kapot staan... mensen die ruzie maken omdat de ander op zich getrapt heeft... is het nog wel te doen. En wat vindt u daarvan? Ik, ik... vind namelijk dat niet kan. Nee, ik vind het bewonderingswaardig wat die agenten doen... maar ik, ik, ik, ik snap niet dat, er, uh, ja, dat het gebeurt en dat, dat mensen het maar normaal vinden. Ik vind mensen die in een kroeg zitten, die een gezellig avond hebben... vind ik gewoon prima en dat die verspreid op straat komen is nog beter. Ik snap dat het overlast voor de buurt geeft... Maar ik vind het ook raar dat kroegeigenaren soms zo ver doorgaan met schenken dat ze dronken op straat komen. Vervolgens gaan de spiegels eraf van de auto's of de antennes worden afgebroken en de politie kan het oplossen. En dat is datgene wat mijn collega ook eerder gezegd heeft. Laten we een barrière opwerpen tegen dit soort geweld. En als je met z'n allen tegelijkertijd uit de kroeg komt en je gaat daarna een broodje zwarmen halen en iemand zegt, dat hey, dus mijn broodje is warm, maar. Nee. dan heb je de vlam in de pan... en dan kunnen wij het weer sussen. Ik vind echt dat ook een gemeente hun verantwoordelijkheid moet nemen. Want wij alleen kunnen het niet aan, en burgers ook. Je hoeft niet per se zoveel te drinken dat je daardoor agressief wordt. En als er te veel mensen in de kroeg zijn, het is al heel lang wetenschappelijk bewezen... veel mensen op een kleine ruimte geeft vanzelf agressie. Ja, nou, ik hou niet van kroeg. En als ik te veel bruine rum gezopen heb, dan val ik meestal in slaap. Toch, Barbara, wordt niet agressief, toch? Uh, Frits Vlek, goedemorgen. Hebben we nu al schoon alleen? Ja, ik hoop van wel. Ja, ja. maar het, het komt niet goed door. Ja, die komt goed door. Frits, jullie hebben wat onderzoeken jullie bij het politiewetenschapbureau? Wij uh, hebben een meerjarig onderzoeksprogramma en wij belichten alle aspecten en alle facetten van het politie en het politiewerk, de politieorganisatie. En ook uh, laten we zeggen, het hele denken over de politiefunctie in de samenleving. Dus dat is vrij breed. En hoe is het nou gesteld met de agressie van, vanuit jullie laatste onderzoek? Ja, we hebben een meerprogramma zoals wij dat noemen. dus een aantal onderzoek onder leiding van uh, oud-professor Jan Nayé... van de Universiteit in Amsterdam. En die hebben gekeken naar zowel geweldgebruik door... als tegen de politie. Mm -hmm. En uh, uw uitzending gaat voornamelijk over de tweede... Hè, het geweldgebruik tegen de politie. En daar is gekeken van... Nou, hoe heeft zich dat ontwikkeld in de laatste jaren? Welke, uh, welke vorm heeft dat nou? Wie bezondert zich daaraan? En in welke context gebeurt dat dan? Wat zijn de gevolgen voor de politiemensen en als daar klachten en nog en Meneer Flex, u, u zit bij de universiteit, u moet naar het raam lopen... om zo dicht mogelijk bij wat u valt weg. Maar mijn vraag is, is ben het, ik nu weer beter ja. te, te verstaan? Is het toegenomen okay. of afgenomen? Nou, kijk, dat is een beetje lastig vast te stellen. In het onderzoek uh, blijkt dat als je praat over geregistreerde... Uh, ...geweldsincidenten tegen de politie... ...dat er een forse toename is... Hè, in, een, ...in een jaar of tien... Laten we zeggen, het, uh, ...belediging en bedreigingen ...met 600 procent toegenomen... ...maar dat is deels ook het gevolg... ...van de wijze waarop dat nu geregistreerd wordt... ...wat wordt veel nauwgezeter bijgehouden... ...dan dat vroeger het geval was. Dus ook een, een, een soort achterfact... ...in van de registratie... ...maar dat het toegenomen is... ...dat is wel zeker... ...hoewel je moet ook weer niet uh, denken dat... ...niet zeggen dat het nou niveau heel verschrikkelijk hoog is. Een van de uitkomsten uit 2005 was bijvoorbeeld dat ongeveer 40% van de agenten... de laatste twaalf maanden... Dus Meneer Fleck, we hebben een probleem. De lijn is echt niet goed. Er vallen witte vlekken weg. En als ik naar de ja. radio luister en ik hoor iemand zo... dan sep ik weg en dat zal zonde zijn van de mensen die nee, luisteren. Nee, dus, ja, ik uh, kan ja, er niks aan doen, helaas. Nee, geeft niet. Hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde ga komen. Gedaan. Ik ga verder jo. met Frans Herens, Korpschef... en John Klink, politieagent de Leerwaarde. Ik ga wat beels voor u voorlezen. Beste Prim, ligt het ook niet aan de veranderde opstelling... van vele jaren geleden van de ...politie zelf ten opzichte van de burger. Ze zijn naast de burger gaan staan met slogans als... ...die pet past ons allemaal en zo... ...in plaats van als gedragsdrager erboven te blijven staan. Ja, we hebben van allebei wel een beetje laten zien. Wij kunnen nooit de criminaliteit oplossen zonder de burgers. Als je je huis niet beveiligt... ...dan komt daar een uh, heel grote kans op een inbraak... ...om maar eens wat te noemen. Als mensen zonder geldig kaartje in het openbaar voer krijgen... ...krijg je ook daar agressie over een gering bedrag. Of als het er om de ruimte op de Rijksweg gaat... ...gaat het om soms drie meter om een seconde eerder ergens te zijn. Dat klopt. Aan de andere kant hadden we wel het gezag... ook wat strakker vast moeten pakken. Dat is een tijdsgeest geweest van de jaren 90, 80, 90... die we nu proberen om te draaien. Dus die pet past ons allemaal? Nee. Die pet past alleen die bijzondere persoon die ermee weten om te gaan. Die pet past ons voor het bestrijden van de criminaliteit allemaal... maar voor het uitstralen van gezag past die alleen ons en alle andere hulpverleners. John Klink, ik lees ook even voor jou iets voor. Uh, dit is van Ton Hermes. Ik heb in Curaçao en de USA gewoond en op veel... Andere plaatsen geweest. Mensen in het buitenland hebben veel meer ontzag voor de politie. omdat de politie daar veel meer autoriteit uitstraalt dan in Nederland. Wat is jouw mening daarover, John Kling? Ja, ja, ja, het gras is altijd groener bij, bij de buren. Ik, ik vind wel dat wij wel een ontzettend professionele politie hebben als het, uh, als het gaat om, om, om een stukje kwaliteit in, in, in opsporing en, en handhaving. Dat, uh, dat, dat zonder meer. Um, uh, als het gaat om inderdaad, uh, het weer terugpakken uh, van, je, van je autoriteit als politie... Ja, dan geef ik franciers daarvoor komen gelijk in. Ik heb hier een leuke mail. En dit is echt iets waar ik, wat ik al kan opschrijven. Het is van Olaf. Hij zegt, ik werk hard voor mijn centen en rij een dikke BMW X5. En gemiddeld één keer per maand word ik aangehouden om te blazen terwijl ik niet drink. Dus elke keer pech voor ze. Zelfs zo erg dat ze mij zien en dan omdraaien om mij aan te houden. Dus zeg niet: als je niks doet, heb je niets met de politie te maken. Want ze zoeken het zelf op. Laat me het zo zeggen, meneer Heren. Mijn ervaring is ook: ik riet op Opel Vectra, dan word je nooit aangehouden. Zit met mijn vrienden in de Mercedes. Ook de politieagenten die u op straat zet... hebben last van hun eigen perceptie, hun eigen referentiekader... hun eigen vooroordeel. En dat wordt dus voor Olaf, die met zijn dikke BMW X5 geprojecteerd. En die krijgt dan ook minder respect voor zo'n politieagent. Ja, dat is maar de vraag, want wij controleren niet alleen op auto's. We doen dat informatie gestuurd, hè. Als wij kijken waar de aanrijdingen plaatsvinden met alcohol... dan controleer gewoon iedereen... Ook BMW's. En als je elke keer op dezelfde route rijdt... en we hebben er elke keer dezelfde controle... net als hier op de kruisingen... dan heb je daar dat risico van. Nou, met dat mevrouw een... Peugeot 206 en met mijn Opel Vectra... alle feuken die er waren mochten we altijd doorrijden. Nou, Dan heeft u toevallig geluk gehad. Euh, maar dat is niet de bedoeling. Want uiteindelijk moet u ook gecontroleerd worden. Ja, Maar als er 86 auto's staan... dan moeten ze kiezen, want er zijn te veel. En dan zetten ze niet alle auto's aan de kant. Nee, daar zit een stuk professionaliteit en ja. een stuk inschattingsvermogen. En die inschatting wordt gevoed nu door politieagenten... uit een bepaalde mate van jaloezie... dat zodra iemand een BMW X5 rijdt... of een dure Mercedes of een dure Volvo of zo'n Lexus... zie je dat ze altijd... Dat, dat heeft Olaf daar gelijk in. Ik zou u kunnen uh, aangeven dat de stelling is... dat alle oude auto's waarin wat markeert... Uh, waarvan de, de, de auto's niet gewassen zijn... ook onderwerp van controle Klopt. zijn... Eigenlijk zijn alle auto's van controle. Ik hoop dat dit een uitzondering voor meneer is. Ik ben blij dat hij zich nog nooit heeft hoeven verantwoorden voor alcoholgebruik ja. achter de stuur. Ja, even geen grapje. Je zou maar aangereden worden door zo iemand. Ja. Terwijl je het niet weet, dan zeg je waarom wordt het niet gecontroleerd. En ik vind, en ik zie in mijn cijfers, dat er nog steeds veel alcoholgebruik in het verkeer is. Ja. Ondanks dat het not dan is, hè, blijven ja. we daarop controleren. Want als we het niet doen, weet ik zeker dat de pakkans uh, kleiner wordt en het gebruik groter. Dat, dat, dat, dat is, nou, daar hebt u wel gelijk in. Sascha, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg het maar. Uh, ik ben uit 1960, de tijd dat wij nog opgegroeid, opgroeiden met heel veel respect voor de politie. Ja. Ze kwamen zelfs naar de kleuterschool om te vertellen dat je niet op de stoep mocht fietsen. Ja. En wij zongen liedjes voor de politie, dus ik ben echt opgevoed met geweldige gevoelens voor de politie. Ik ook. Maar ik woon in Amstelveen. Ja. En uh, ik kan geen dag meer herinneren dat er een politie mij niet voorbij rijdt die zich niet aan de snelheid houdt. In binnen Amsterdam en Amsterdam rijdt de politie consequent harder dan 50. En dat is zelfs zo erg dat mijn kinderen zeggen... mama, de politie houdt zich niet aan de snelheid, dus horen wij dat ook niet. En dat vind ik erg kwalijk en daar erger ik me al jaren aan. Fatsoen moet je doen, meneer Heres. Dat klopt, hè. Het is wel zo dat als wij op een weg rijden... en je rijdt met dezelfde snelheid met het verkeer mee... Dat je dan niks meer ziet dan de auto's die voor en achter hier rijden. We hebben daar officieel ontheffing voor. Maar het gaat niet zozeer of je snel rijdt. maar of je het uit kan leggen wat je aan het doen bent aan de burgers. Of het nou via een persbericht is of bij een aanhouding. En twee, het hoeft niet altijd het sneller te gaan dan de rest. Je, moet ook, uh, je kan ook stilstaan. je kan ook op een andere manier servieren. Dus die mevrouw kan best gelijk hebben dat ze structureel te hard rijden. Uh, ik ga u niet verdedigen dat dat kan, omdat het in de wet staat dat het mag. Het gaat erom of je werk professioneel doet. En die mevrouw geeft eigenlijk een signaal. Politie, let op je uitstraling en je professionaliteit, want ik heb er last van. En als dat een uitstraling heeft naar mijn kinderen, dan gaat dat een effect hebben... dat die kinderen later denken, ja, waarom zou ik me aan de regels houden, want de politie doet het ook niet. Sasha, wou je nog iets zeggen? Want ik vind het punt wat je hebt gemaakt heel erg leuk. En ik denk dat iedere agent die luistert dan maar zichzelf in de spiegel moet gaan aankijken. Nou, dat lijkt als ik dat bereikt heb, dan ben ik erg blij. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen, meneer Storm. Goedemorgen, meneer Prim. Zegt u het maar. Nou, ik ben een gepensioneerd-adjudant van de luchtmacht. Okay. En ik vind het schandaal dat ik als gepensioneerd-adjudant... meer verdien dan een inspecteur of een hoofdinspecteur van politie... wat er voor onze luitenant of een kapitein zou moeten zijn. Dat is punt één. Punt twee... Dat is toen ik een kleine jongen was. Het maar we zullen we het punt voor geleden. punt doen. Meneer, meneer Storm, laten we het punt wat U brengt een goed punt binnen. Meneer Heeres, de beloning van de politieagenten. We vragen zoveel van ze. Ze moeten leren by example. Ze moeten goed gedragen. Uh, uh, uh, John even vragen, wat, wat verdient de agent zoals jou? Ik hoef het niet exact te weten, maar ongeveer netto per maand. Van, uh, van Rang, ...maar de agent, uh, ja, dat, dat varieert tussen de 1400 en, uh, en 1800 uh, netto ongeveer. 14 tot... 8, nou, en, en meneer Herens... daarin is exclusief de onregelmatigheid. Ja, maar, maar ik weet, ik ben gehad, daar hebben ze me uh, bruto 2500 euro betaald... ...om daar een half uur te zitten, dat heb ik toen gezegd, hè, dat ik het belachelijk vond. Uh, uh, de, moeten de salarissen niet structureel omhoog, meneer Herens? Dat kan, hè. iedereen wil graag meer salaris verdienen. Voor mij gaat het erom, hebben wij de professionele mensen op straat staan. Want salaris is één, dat is maar een uh, korte uh, uh, tevredenheid... Het gaat er ook om, denk ik, naast salarissen en de uh, situatie waarin mensen verkeren... of je plezier in je werk hebt, of je werkgever achter je staat... of je goede omstandigheden... Maar meneer heer, dus, luister, als een jongen op straat... als je kijkt wat de politieagent tegenwoordig doet... neem nou John Klink. Hij moet daar staan, hij moet met mensen kunnen praten... hij moet met Suiplappen kunnen praten... hij moet met uh, psychiatrisch gestoorde mensen kunnen praten... hij moet mensen die gewelddadig zijn met je mond... Hey John, heb je, is het beste wapen wat je hebt. Dat ja. moet je allemaal doen. Ik denk, ja, daarmee kan je ook televisie- of radiopresentator worden... en dan verdien je meer. Ja, John? Ja, hallo? Ja, ja, nou, nee, met... ja, ja inderdaad. Maar uh, ja, het, het, het, het, tuurlijk. Je, je krijgt natuurlijk. Uh, uh, als je een betere salaris uh, biedt. dan krijg je ook uh, mensen die, uh, ja, die daar dan ook op afkomen. Dat is inderdaad zo. Maar uh, ja, ik, ik ben echt gekomen ja, als een van, de, nou, een van de mensen die het als een roeping uh, beschouwen. min of meer. Passief, ja. En ik heb dat tot op de dag vandaag met plezier gedaan. Uh, en. Ja, het, maar goed, dat staat dan los natuurlijk van een van, van de financiële beloning die er voor zit. Meneer Storm, dank u wel voor het bellen. Ik moet ja, naar Peter... Ja, ik had nog wat. Oké, okay, gaat u gaan kort, alsjeblieft. En dat is namelijk dit, dat uh, ze hebben er van alles aan gedaan om het respect van de politie af te breken. En daar hebben ze nu de resultaten van. Ja, dat zei meneer zo al. Dank u wel, meneer Storm. Ik stel het zeer op aan u de Peter, je bent de laatste beller. Ga je gang. Goedemorgen. Uh, goedemorgen met, uh, met Peter. Ehm... Uh, ik, een tijdje terug hebben we een politiebureau verbouwd en het viel me gewoon op als ik gewoon met de agenten achter de balie praten, dan waren ze gewoon heel sociaal, net zoals ik met u praat. En als er dan een klant aan de balie kwam, die een aangifte kan doen, dan viel de betonval zeg maar en één keer ging hij zich heel autoritair gedragen. En ik had het met mijn collega's erover, het viel gewoon echt op. Ik denk dat dat een punt is waardoor de agressie naar de politie toe... Ja, een stuk hoger is dan normaal, dan vroeg misschien. Frans Heren, trouwens luisteraars op de webcam kunt u hem zien. Uh, knikte, u knikte toen uh, Peter dit, zei Gaat uw gang. Nou ja, wat je ziet is dat mensen heel snel doorhebben als je, of je professioneel werkt of niet. Dat zien ze in houding, gedrag, in stem, in uitstraling. Dan willen we willen graag de mensen aangifte blijven doen, dus dat hoort daarbij. Uh, maar als je teruggaat naar het onderwerp, hè, agressie tegen politiemensen... Uh, dan heeft dat dus ook niet alleen voor mensen op straat in de horeca... maar het geldt ook voor collega's achter de balie of aan de telefoon. Als je hoort hoe die soms uitgescholden worden... Uh, Frits Vlek zei het niet voor niks. Het is 600% toegenomen. Dat zegt zo over het afnemende respect wat er was. Ja, maar nu gaat het over de houding van de agent zelf. Wat Peter zegt, als ik aan de balie kom, dan kreeg je dat killen pseudo professionele Kijk, ik ben ook professioneel, maar ik ben warm en met de glimlach. En ik heb veel politieagenten achter de balie, met name de oude dienders. Als je daar komt, zegt hij. Goh, jongeman, wat is er aan de hand? Ah, dat bedoel jij, Peter? een beetje normaal praten. Ja, natuurlijk. Als, als, als iemand komt om een uh, gewonde portemonnee, en ik noem maar wat, en, en het is meteen van, uh, nou, ik ben meer dan jou, snap je dat ze zo achter de balie staan? Dat, dat, dat overwicht wil, willen tonen, dat is, dat is bij sommige dingen is dat natuurlijk nodig, maar bij een heleboel dingen niet. Ja, Peter, het, dan, meneer Heren, Daar geef ik Peter ook gelijk in. Ja, want mijn, mijn vraag is namelijk, het, het overwicht, gezag, is voor mij ook warmte en geen kilheid. Ja, ook. Maar het is ook professionaliteit en zorg dat je je werk goed doet... en zorg dat je alles goed in de computer zet... zodat mensen later in het proces bij verzekeringen of andere momenten geen last daarvan hebben. Dat je niet dingen dubbel hoeft te doen. En dat mensen ook daarna horen wat er met hun aangifte gebeurd is. Dus dat bestaat uit veel onderwerpen. Maar wat uh, uh, deze meneer Peter zegt, dat klopt uh, zeker. Het begint met de eerste aangifte en het ontvangst of het nou aan de telefoon of aan de balie is. Ja, Bent u een voorstander van Zero Tolerance, meneer Herens? Zero Tolerance bestaat niet. Nee, waarom niet? Omdat het zodanig een regel heeft als uh, innerlijke kwaliteit... dat je altijd een regel overtreedt, anders heb je geen regel nodig. <laughs> Jan Klink, Goh, u, bent, u moet filosoof worden. John, ik, vind, ik, ik ben het als uit mijn hart gegrepen. Jan Klink, ben je voor zero tolerance? Nou, uh, we, we handelen natuurlijk voor een zero tolerance beleid... Maar van Frans heer is ook al gezegd, uh, dat beleid valt er enigszins altijd wat af te uh, wijken uh, in noodzakelijk. Um, uh, ik, ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat, uh, dat uh, in, in de Horika-nacht, als wij daar dan uh, stonden, uh, stonden we nog eventjes over het werk te praten. En dan komen er dan ongevraagd dan twee, twee mensen aanlopen. En, uh, nou, en uh, ja, goed je vraagt van god meneer, kan ik u ergens me helpen? Is er wat? Nee, nee, maar we zagen jullie praten. We dachten van nou we komen er even bij staan. Ja, goed joh. Uh, dat is leuk, maar uh, we zijn nu even met het, over het werk aan het praten. Dus als je het niet erg vindt... Nou, nee, ik betaal toch ook belasting, dus ik mag hier gewoon staan. Ja, dat is inderdaad zo. Dus je probeert het nog een beetje ludiek af te doen. En, uh, nou, goed, dat, dat lukt dan niet. Je gaat een paar meter verderop staan. Dan komen weer vrolijk erbij staan. Jo, ik heb toch gezegd dat we dit, uh, dat we dit niet willen. En we willen graag alsjeblieft weg. En dan, nou goed, dat ontstaat dan in een discussie. En vervolgens wordt het duw- en trekwerk. En uiteindelijk wordt zo'n persoon dan aangehouden. Ja... Uh, je, je, je hanteert dus niet gelijk zero tolerance in de zin van nu wegwezen. He, je, je probeert nog even te kijken wat, wat er nog mogelijk is. Maar op een gegeven moment moet je dan wel uh, doorpakken wanneer het nog zakelijk is. Oké, okay, we hebben nog 15 seconden meneer Herens. Um, wat gaat u nog doen? Moet het beleid worden voorgezet? Is het een succes en wat kunnen wij doen? Het is langzamerhand een succes aan het worden en ik hoop dat de burgers ons daarbij helpen. Want ik ken ook voorbeelden van mensen die gewond zijn en waarbij de ambulancebroeders verhinderd zijn om hun werk te doen. Dat geldt voor politiemensen ook. Laten we elkaar de ruimte gunnen om je werk te doen. En als het niet goed is, niet professioneel, goed, inderdaad dien een klacht in. Als het wel goed is, accepteer dat je een regel hebt overtreden. Oké, okay, luisteraars, dit was het. Morgen zijn we er weer. Namaste.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 8.000 f... euro. Wat krijgen we nou? 8.400 f... euro. Jongens, het is iets voor piepshow. 8.480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen. Beide hebben een goede reputatie en bieden een mooi rendement. Alleen het ene fonds financiert producenten van groene energie. En zelf ben je onlangs ook overgestapt naar groene stroom.